In de aflevering van vandaag volgen we Rebel Without A Cause, Eddie Pus en Dorian Drekmeijer, gefnuikt vetsmelter, in Herberg de Zwarte Hand, alwaar zij zittend puntelieren. <laughs> en toen stond mijn vader, met zijn varkensmoer van kop tot tijm vol modder. <laughs> <laughs> wat een verhaal. Ik zie het al zo voor mij. <laughs> Oh, dat doet me echt wel een keer duicht, eerlijk gezegd. Zo is goed vader zijn kap zitten. Moest hij weten dat ik hier met u zat, jong. Oh la la. Tja, Eddie. En te denken dat het niet altijd bittere onmin is geweest tussen de geslachte pus en drekmeijer. Nee. Ja, jij uh, waarderst samen met mijn moeder zeker, hè? En, en, en mijn pa heeft eraf gepakt. De nagel op de kop, jong. Ik zou een moord begaan hebben voor haar. Nu nog. Oh. Wat een vrouw. Wat een vrouw. Wist, wist jij dat soms vader in geen tien jaar niet meer heeft aangeraakt? Ze draagt in zijn buurt altijd handschoenen. Ik, ik zou haar best nog wel eens willen aanraken, anders... Ik ook. Hey, Kijk eens wie daar binnenkomt. Als, als je van een duivel spreekt... Dat is eerlijk zijn dik gat. Dus kan alstublieft. Zet hem maar al op hem toe. Ik ga even de patat afkrijgen. We zouden hem nu eens goed moeten liggen hebben, hè. Voordat hij terugkomt van het wc... Door, door mosterd in zijn bier te doen ofzo? Ja. Of door zijn stoel weg te trekken als hij gaat zitten, zodat hij zijn vette nek breekt. Eh, uh, ja. Of door uh. mosterd in zijn bier te doen? Ja, ja, ja, ja. ja. ja of, of mosterd, ja, in zijn bier. Ja. Rap, rap, daar is hij terug. <lacht> <lacht> <lacht> ja. Lekker zwart duvelken. Je suis un a été déroulé. un Beste genodigden, in mijn functie als notaris van Rotterdam ga ik nu over tot de lezing van het testament van wijlen Roger Batend. Dat is te zeggen, Roger heeft zelf, voor zijn groteske en onverklaarbare dood, zijn laatste wel en gelezen op ene cassette. Mijn leven was. Lang en voornamelijk tragisch, hierover het uitweiden tot in de kleinste en tevens pijnlijkste details, lijkt mij overbodig. Maar toch zal ik het doen, oh. omdat ik niemand mijn volledige verhaal wil onthouden. Mijn moeder, goedhartige, toch simpele vrouw, raakte zwanger in de bittere oorlogswinter van 1900. Heeft er misschien iemand iets op tegen als we kunnen doorspoelen? Oh. Blanding. Blanding. Depressie. Vernedering. Impotentie. Mijn laatste jaren in melancholie en knagende eenzaamheid. Aangaande de verdeling van mijn bezittingen. Mijn huis. Mijn fiets. Mijn verzameling pijpen en aan En niet te vergeten, de riante som van enige miljoenen Belgische franken. Hé? Huh? Wat? Die ik als gouden na mijn pensioen mocht ontvangen. Van mijn levenslange werkgever, de Gotterdamse Zwartmijnen. Hmm? Mijn vrouw Norma oh. zou normaal gezien mijn enige echtgenaam zijn. waar het niet dat zij voor mij komen te gaan is. Hoe zij aan haar droeve einde is gekomen is wel bekend. Toch, voor hen die het niet moesten weten, zal ik. pak koeken in een die Roestige nagel. Pas op! Netvlies gebrand. Omdat zij er niet meer is, laat ik dus al mijn aardse bezittingen na aan. De kerk van Rotterdam. Amen.